Acht uur, Jobboot met het NOS-journaal. De Nederlander die in Amerika vast zat voor het schenden van het handelsembargo met Iran... is weer terug in Nederland. Oerich D. heeft een deal met de Amerikaanse aanklagen gesloten. Hij heeft toegegeven dat hij goederen heeft vervoerd naar Iran. Hij is nu op borgtocht vrij. In de VS had hij 20 jaar cel en een miljoen dollar boete kunnen krijgen. Nu hij heeft bekend, kan hij een gevangenisstraf van hooguit 5 jaar... en een boete van 250.000 dollar krijgen. De hoogte van de straf wordt op 15 mei bepaald. De stroomstoring in Urk is voorbij. Rond half vijf vanmiddag werden 8000 huishoudens getroffen door een storing. Alleen het industrieterrein had nog elektriciteit. Tegen half acht vanavond was de storing verholpen. Een uur eerder had 40% van de huishoudens in Urk alweer stroom. Het probleem zat volgens netbeheerder Enexis in een verdeelstation. Laurens Verhagen, de oud-hoofdredacteur van Nu.nl, wordt hoofdredacteur van de websites van de Volkskrant, Het Parool, Trouw en de Belgische krant De Morgen. De vier websites gaan op korte termijn nauwer samenwerken op redactioneel gebied. Verhagen gaat op 1 april aan de slag. Half november vertrok hij bij Nu.nl na een verschil van inzicht over het te voeren beleid. Verhagen zegt dat hij blij is met de overstap naar een journalistiek bolwerk, zoals hij de persgroep noemt.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 Het kabinet wil dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk in gewone banen gaan werken. Sociale werkplaatsen blijven alleen bestaan voor mensen die een beschutte omgeving nodig hebben. Volgens de oppositie pakken de plannen van het kabinet rampzalig uit. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Kans op wat sneeuw. Op de meeste plaatsen matige vorst. Morgen zon en wolkenvelden. Het blijft droog. Het wordt min twee bij een stevige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file in Nederland op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Zes kilometer tussen afrit Markelo en afrit Rijssen. Het komt door een ongeluk. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid, want er zijn twee rijstroken dicht.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 En straks vertelt de directeur van Nemo wat ze van plan zijn met dat geld. Maar eerst iets anders. Anders Breivik stond gisteren voor het eerst voor de Noorse rechter, omdat zijn voorlopige hechtenis verlengd moest worden. En tijdens de zitting wilde Breivik kritiek uiten op het psychiatrisch rapport. dat er over hem geschreven is, omdat ze daarin concluderen dat hij tijdens zijn daad een psychose had. Maar het mocht niet van de rechter. Breivik wordt verdacht van het doden van 77 mensen in Noorwegen. Hoe beoordelen psychiaters en psychologen eigenlijk... of iemand al dan niet toerekeningsvatbaar was... tijdens het begaan van een ernstig misdrijf? In Nederland worden dit soort onderzoeken gedaan door het Pieter Baan Centrum. En bij mij hier te gast is Thomas Rinne. Hij is uh, psychiater en medisch directeur van het Pieter Baan Centrum. Goedenavond. Goedenavond. U wil niet inhoudelijk ingaan op de zaak Breivik. Want u kent hem natuurlijk niet, u heeft hem niet onderzocht. Maar als we nou eens even kijken naar die man. Had u hem nou graag onderzocht? Uh, ik denk dat uh, Breivik in Nederland uh, zeker in het Pieter Baancentrum terecht was gekomen. Uh, Pieterbaanscentrum Pieter is een centrum waarin we inderdaad gewelddadig plegers uh, on uh, psychiatrisch onderzoeken. Of iemand inderdaad toerekeningsvatbaar is, of iemand een stoornis heeft. En had uh, je hem graag daar tegenover u gehad? Uh, dus niet een kwestie van graag. Het, het was zeker gebeurd, Pieterbaans. En we hebben bepaalde indicatiecriteria voor het Pieter ja Baan Maar Center. had u het interessant gevonden? Dat bedoel ik eigenlijk. Uiteraard had ik het interessant gevonden. Ja? Daarvoor doen we het vak. Ja. Um, uh, maar goed, het gaat natuurlijk niet alleen op interessant, maar ook we krijgen publiciteitsgevoelige zaken die heel goed onderzocht moeten worden, waarin we de maatschappij ook heel goed moeten kunnen uitleggen wat we gedaan hebben en ook aan de rechter kunnen uitleggen. We hebben een maatschappelijke verplichting. Ja, uh, stel, hè. Uh, het was in Nederland gebeurd en deze Braivik die was bij jullie gekomen. Ja. Die zit tegenover u. Het eerste consult, het eerste gesprek. Wat vraagt u als eerste? Nou, ik uh, begin altijd uh, heel algemeen. Je kijkt natuurlijk, uh, je moet ook een contact opbouwen. zo'n onderzoek in het Pieterbaancentrum uh, duurt zeven weken, dus je moet het ook een beetje goed uh, opbouwen. Je begint meestal met toch tamelijk algemene vragen die conflictvrij zijn. Ja, zoals. Uh, en, nou ja, goed. Uh, Vertel me wie je bent. Uh, hoe ziet u zichzelf? Uh, Geef mij een levendige indruk van u? En uh, dan kijk je hoe iemand daarop reageert. En je kijkt hoe dat allereerste contact is. Uh, mm -hmm. Je ziet soms dat mensen binnenkomen en uh, ze begroeten je alsof ze je tien jaar al kennen. Heel onmiddellijk, direct. Uh, eigenlijk ook ongepast. Uh, Anderen die heel erg voorzichtig, achterdochtig zijn. Uh, ja. Dus dat, dat zijn allemaal elementen die die. Ja, want wat, op, zegt, dat dan? wat zegt dat dan? Hij stelt iemand overdreven enthousiast doet alsof hij je al tien jaar kent. <kwijnt> wat zegt dat u dan? Nou, het is, een, het is een, een puzzelstukje in een plaatje wat je aan het doen bent. Je, je bouwt dit op, je zoekt die puzzelstukjes bij elkaar, dat je dan tijdens het onderzoek allemaal die stukjes bij elkaar krijgt en dan een, een geheel beeld probeert je te vormen over een, een, een persoon. Maar je kunt, uh, je ziet bij sommige persoonlijkheidsstoornissen, dat die dit onmiddellijke contact hebben, de gebrek aan, aan distantie. Uh, het kan bijvoorbeeld ook iemand die, die toch hele rare uitspraken doet... in het contact, die net niet de, de kern raken. Ja. Uh, dat, nou, dat het toch een beetje een autistische stoornis is. Dat u uh, denkt, hm, klopt niet. Ja. En, en ook iemand die heel erg uh, terughoudend angstig is... Nou, die kan paranoïde zijn, er kan een heel waansysteem uh, uh, achter ja. zitten... En die hem hoeveel... behoudt om te reageren. Want na hoeveel tijd begint u dan... Stel dat hij dus tegenover u had gezeten. Nou, hoeveel tijd begint u dan over de misdaad waarvan die verdacht wordt? Nou, dat is een van de laatste dingen die je eigenlijk oh ja? doet. Ja, Na een je... aantal weken eigenlijk pas. Ja. Ja, nou ja, het hangt ook natuurlijk een beetje van de, van de verdachte zelf af. Sommigen beginnen ook onmiddellijk daarmee. Tijdens het eerste gesprek zitten dus ze zo vol. Um, maar je moet natuurlijk ook uh, goede dossierkennis hebben. Je moet... Uh, je moet het, we nemen altijd het hele strafdossier door. De politieonderzoeken, de getuigenverklaringen... de verklaringen van de verdachten. Uh, ook de technische rechercherapporten... Uh, mogelijke abductierapporten ja. enzovoort. En dat is, we moeten zien dat we het plaatje uh, volledig krijgen. En uh, dat is eigenlijk pas aan het eind... dat we dan iemand daarmee confronteren. Ook omdat het conflict geladen is en dan kan iemand ook soms uit het contact stappen. Ja, ja. Dus Want moet... ben, u zit dan tegenover iemand, u probeert contact te maken, ja. zegt u. Hè. Um, bent u ook wel eens geschokt door hoe iemand is en, en wat hij of zij aan u vertelt? Nou, ik denk als je dit werk doet, is je geen menselijk afgrond meer, meer vreemd. Uh, dus het, is, dus... Uh, het raakt je natuurlijk af en toe. Zegt u dat dan ook tegen zo iemand? Um... Het hangt heel erg vanaf in, in, het, in het, uh, hoe, de, hoe dat contact is. Uh, mm -hmm. Het kan soms zijn dat je, dat, nou ja, dat je toch iemand ook confronteert met zijn gedrag. Hè? Of, of dat, uh, als iemand dan uh, ag agressief reageert op een vraag... dan probeer je dat natuurlijk te exploreren. Te kijken nou ja, hoeveel... Uh, heeft hij een heel kort lontje? Hè? Hoe is frustratietolerantie? Hoe is ook zeg maar, het, het sociale conflict oplossend vermogen? Als ja. je in een conflict speelt. Maar zou u speelt? zich kunnen voorstellen dat als u tegenover <coughs> um, zo'n Breivik zou zitten... en hij zou weinig uh, emoties tonen... en u bent daar wel door aangeslagen... want heel Noorwegen is daardoor aangeslagen... en stel dat het in Nederland zou zeggen, dus ja. heel Nederland... dat u zou zeggen, maar joh, het is toch verschrikkelijk wat je hebt gedaan? Zou u zich, oh ja, ja? Dat, ja? dat Dat, dat, dat u... is op een, op een uh, gepast moment hè, waar, waar dat ook ook functioneel is, zou ik het zeker ook doen. Dat, dat is ook de confrontatie die ik net bedoelde. Dat ja. je iemand met zijn, confr met zijn gedrag confronteert. Of, met zijn, of uitspraken confronteert. Dat je die niet kunt rijmen. en. Ja, ja. Uh, nou, dan kijkt hoe reageert iemand daarop. Nou is het zo en, dat in Noorwegen uh, de psychiaters daar ook hebben gekeken. Uh, en wat blijkt, uh, die kwamen tot een conclusie... waar later ontzettend veel kritiek voor over was van hun collega's. Want die zeiden... Hij is helemaal niet psychotisch geweest hè, tijdens zijn nee. daad. Um, en daarom wordt dat onderzoek overgedaan. We gaan even luisteren. specialisten in psychiatrie, Anger dat opnemen, De Noorse massamoordenaar Anders Breivik wordt opnieuw psychiatrisch onderzocht. Volgens psychiaters van de rechtbank is hij krankzinnig en moet hij behandeld worden. Maar deskundigen die hem in de gevangenis observeerden, bestrijden dat. Volgens hen kan Breivik gewoon een celstraf krijgen. De rechtbank wil een einde maken aan de kritiek... en heeft een nieuw team van psychiaters aangesteld. Ja, is dat raar dat psychiaters hè, een totale andere conclusie trekken? Um. Ja, dat, weet, dat, dat kan. Maar ik weet niet of dat psychiaters waren... die in het gevangenis uh, hem... er wordt gezegd hij werd geobserveerd. Ik denk niet dat dat een... Ik weet het niet. Maar niet een Pieter Baan-centrumachtig Nee, precies. Het is geen, geen deskundige observatie. is iemand in, in het gevangenis. En er zijn mensen die hem geobserveerd hebben. Uh, ik begrijp dat er ook de huisarts daar iets over gezegd heeft. Uh, maar je moet zich ook voorstellen... Wat ik uit de, uit de rapporten van, van, of wat ik in de kranten gelezen heb, vertoonde ik toch echt uh, ernstige verschijnselen die bij een chronische schizofrenie horen. Symptomen die daar ja die kun je niet ontkennen. En ik neem aan dat ze deskundige psychiaters benoemd hebben, dus die zullen dat niet zomaar benoemd, uh, uh, benoemd hebben. En uh, psychotische patiënten kunnen soms in het gevangeniswezen door de structuur die daar is heel goed doen en hij kan ook misschien daarin slaven om heel weinig te laten zien. Dus je moet echt deskundigen hebben. Ik weet niet of het psychiaters waren die dat oordeel hebben. Ja, want, zegt u eigenlijk, iemand kan ons psychiaters ook om de tuin leiden? Dat kan. En onze gedachten ja. geven over ja. wie, wij, wie ja. hij is, wat helemaal niet waar is? Dat, dat kan. Gebeurt u dat wel eens? Uh, nou, er zijn regelmatig... Uh, uh, die bij ons of verdachten die, die natuurlijk uh, bang zijn een TBS te krijgen... en die proberen uh, zich veel beter voor te doen dan ze zijn. Maar als je inderdaad in zo'n heel programma zit... binnen zeven weken is dat voor de meesten niet vol te houden... En dan zie je toch langzaam tegen het einde van zo'n observatieperiode. Dan vallen ze door dat, de man? Af, dat ze toch een beetje door de mand vallen. Ja, want ze zijn natuurlijk niet alleen bij u die zeven weken. Bij de psychiater of bij een van uw collega's. Maar ze doen natuurlijk nog meer dingen hè, waar ze ook geobserveerd ja. worden. Dus bijvoorbeeld, ik heb wel eens een documentaire gezien over het Pieter Baans syndroom. Ze gaan ook vol op sporten en Klopt. worden daarbij ook geobserveerd. Ja. En dan uh, is de leraar van de sport, uh, neemt ook uh, observaties, heeft hij natuurlijk, en ja. concludeert daar iets uit. Ja. Want, wat, bijvoorbeeld, wat kan je concluderen uit een spelletje? Nou ja, je kunt iemand, uh, uh, de frustratietolerantie van iemand... Hè? en, en uh, nou, als hij even verliest, of zo, hoe gaat hij daarmee om? Mm -hmm. Wordt hij agressief? Je ziet dan soms uh, of iemand stoot tegen een ander... en dan zie je dat hij enorm... Boom, uh, met een kort lontje ontploft een bal echt uh, keihard op, op iemand. Schreef. Ja, en is nou, dat zo'n overtuigend bewijs dat hij dat in het, het leven geen over, doet? het zijn geen, geen overtuigende bewijzen. Het nee. zijn, wat ik net al zei, het zijn heel veel puzzelstukjes. Je probeert uh, een puzzel rond te krijgen. Je probeert te begrijpen hoe iemand, uh, de, zeg maar, de psychische make-up is van iemand, hoe die, hoe die is, hoe die uh, in het leven staat. En hoe die mogelijkerwijs tot zo'n delict kan komen. Ja. Dus, en je moet natuurlijk proberen dat er een consistente lijn te vinden in wat je in de stukken leest, wat je uit de vroege biografie krijg, aan gegevens krijgt. En dat je dan op die manier toch op een gegeven moment antwoorden kunt vinden... op waarom is deze persoon tot zo'n delict gekomen. Kijk, ook een stoornis op zichzelf alleen is onvoldoende. Er zijn heel veel schizofrene patiënten die nooit een delict plegen. Er zijn heel veel persoonlijkheidsgestoorde mensen... die nooit een delict plegen. Maar een aantal wel. Het zijn risicofactoren... die in combinatie met elkaar maken dat iemand wel tot een delict komt. Ja. nou En daarvoor ben je inderdaad op zoek tot om dit puzzel te leggen ja. en ook de oplossing of de verklaring daarvoor te vinden. Vindt u het fascinerend wat, wat mensen zoal kunnen hebben eigenlijk... waardoor ze zoiets doen? Ja, ik vind het heel fascinerend. Het is, uh, ik, ben ook, ik hou erg van, van puzzelen, dingen juist uit te zoeken... en, en proberen uh, het ook te begrijpen. Hoe, hoe, hoe is dit mogelijk? Ook soms bij, bij hele absurde delicten die ook vreselijk hebben. Hoe kun je zo ver komen om zo'n delict te plegen? En het vereist... Uh, niet alleen psychiatrische kennis, maar ja, goed. Je, je werkt ook op het, uh, juri, op het snijvlak met het juridische domein, in het juridische kader. Die combinatie maakt het wel heel fascinerend. Ja, vak. want jullie hebben natuurlijk he, uiteindelijk een advies van het Pieter Baan Centrum, ook zeker in Nederland, heeft natuurlijk enorm veel invloed. Is het zo dat u dat ook wel eens beangstigt? Dat u in die zeven weken, met uw collega's wel eens waar... maar tot een conclusie moet komen over iemand... waar we over net ook over gehoord hebben dat ze iemand ook om de tuin kunnen leiden... Uh, waarvan u denkt, ja, daar moet ik wel echt achter staan, ook als persoon. Oh ja. Dat... dat uh, uh... We hebben bijvoorbeeld aan het eind van een uh, observatieperiode... we werken altijd in een observatieteam... met een psycholoog, psychiater, een milieuonderzoeker... die buitenonderzoek doet, die met familieleden spreekt... Uh, met, oude, met leraren, met, om op die manier een duidelijk uh, beeld... over de, een persoon te krijgen van de verdachte. Uh, en dat wordt ook heel sterk vanuit een uh, ontwikkelingspsychologisch perspectief gedaan. Mm -hmm. uh, de groepsleiding die een rapport schrijft, die de, beschrijft... die de uh, op de afdeling observeren. En dan aan het eind hebben we een, een stafbespreking. En daar zit ook een superviserende psychiater bij... die juist oplet dat er geen emoties in het rapport terechtkomen. Dat de diagnostiek scherp is. Dus dat er geen tunnelvisie ontstaat Dus ja, Er wordt heel veel aan kwaliteitsbewaking en... gedaan. Ja. We moeten ook regelmatig tijdens zo'n rapport... met elkaar kunnen stoeien en, en, en, en, en zo. En dan tijdens die eindstafbespreking dan wordt het echt allemaal op de vierkante millimeter exact doorgenomen. Zo, en dat we dan echt tot een conclusie kunnen komen... waar we ook achter kunnen staan. En dat is... Uh, we hebben die verplichting. We hebben een dubbele verplichting enerzijds naar de maatschappij toe. Mm -hmm. Wij, uh, het is heel belangrijk dat we de rechter een goed advies geven... zodat er ook in toekomst geen nieuwe delicten ontstaan... of uh, uh, nou, een TBS-advies geven dat iemand ja, behandeld neemt, moet worden. U, ja, u neemt uw baan uiteraard heel uh, serieus. Heel, uh, maar de, ook de verdachte heeft het recht... Een optimaal en zo objectief mogelijk onderzoek te krijgen. En daar hebben we ook een hele grote verantwoordelijkheid naartoe. Een ja, tbs iets kan verwoestend voor dat leven zijn. Ja, ja. Dus het is, uh, je hebt een enorme verantwoordelijkheid. Gaat u nu met extra veel interesse in deze zaak tegen Bruyvick volgen? Want die begint op, uh, op 16 april. Ja, ik ben, ik ben uh, wel heel erg benieuwd wat er uiteindelijk uitkomt. Dus dat, dat is natuurlijk ook je voor u ook weer heel nieuwsgierigheid. die je als, ook als vakman hebt. Ja, ja, ik snap zonder het. meer. Goed, 16 april begint het dus. Het, proces, het uh, inhoudelijke proces tegen Breivik. En, uh, hij kan maximaal 21 jaar cel krijgen. of als hij dus ontoerekeningsvatbaar wordt geacht tijdens het ja. uh, misdrijf. Uh, behandeling in een uh, gesloten inrichting. Dank u wel voor uw komst. Ik Graag sprak gedaan. met Thomas Rinne, psychiater. en uh, medisch van het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Rijntjes. Het wetenschapsmuseum Nemo kreeg gisteren 1 miljoen euro. En dat gebeurde tijdens het Goed Geld Gala van de Bank Giro Loter Loterij. Nou, op dit jaarlijkse gala krijgen culturele instellingen geld van deze loterij. En het was voor het eerst dat Nemo geld kreeg. En door de bezuiniging op cultuur wordt privaat geld steeds belangrijker. Hier tegenover mij zit Michiel Buchel. Goedenavond. Goedenavond. U bent sinds acht jaar de directeur van NEMO. Dat klopt. Dat is dat museum voor mensen die denken, wat is het ook alweer? Dat grote groene gebouw bij de IJtunnel in Amsterdam. In bovenop de Ei-Tunnel. Precies, bovenop de Ei-Tunnel zelfs. Uh, u krijgt de komende vijf jaar twee ton. In totaal een miljoen. En dat kreeg u gisteravond te horen. Hoe ja, ging dat? Nou, dat was heel spannend, want... Uh... Er is dus een, ja, een heel evenement opgetuigd om dat geld uit te delen... En, uh meest spannende is de gouden envelop waarin je check zit. Ja, en, uh, waar ligt die? Die, die zit onder de stoel geplakt. Oh. <laughs> um, en um, Wij hadden al twee keer eerder een aanvraag gedaan, uh, maar die was toen niet uh, gehonoreerd. En uh, ja, is, als je dan voor de derde keer het weer probeert en uh, inderdaad uitgenodigd ja, wordt... Ja, want je weet dat als je uitgenodigd wordt... Dan, dat dan je wat krijgt. Oké, okay, dan krijg je geld. Maar je weet niet wat. <laughs> maar die, u werd wel waarschijnlijk op de goede stoel uh, neergezet. Want, ja, genummerde stoel. Ja, genummerde stoel. <laughs> ja. Precies, heel belangrijk dus. Ja. Uh, en wanneer mocht u dan die envelop openmaken? Nou kijk, er zijn eigenlijk uh, twee of drie typen uh, uitkeringen bij deze uh, uh, Bankgieren Loterij. Er zijn meerjarige beneficiënten, die, die krijgen minimaal vijf jaar lang jaarlijks een ondersteuning en dan zijn er nog uh, echt nieuwe eenmalige mensen die voor een project... Mm -hmm. of uh, als je bij die eerste groep wordt... kun je ook nog een keer een speciaal project indienen. Okay. Dus het Rijksmuseum, wat er al jaren bij zit, heeft nu voor zijn tuin... hadden ze een apart projectvoorstel ingediend en geld voor de tuin gekregen. Ja. Dus um, uh, de eerste groep die, uh, die uh, de enveloppen mocht pakken... dat zijn de mensen die eigenlijk al weten wat ze hebben, okay, want die, die scheuren vorig hem, jaar ook. Die schuren hem ja. open. In, uh... Helaas zocht ik op dat moment ook mijn envelop en die vond ik <laughs> niet. Want uh, omdat wij uh, samen met de Hermitage de enige twee waren... die ook uh, uh, nu in een uh, beneficiënte, meerjarige beneficiënte... Uh, uh, rol geplaatst zijn, uh, werd dat pas daarna verteld. Dus ik had aanvankelijk het gevoel dat het een uh, soort practical joke was. Maar hij hing er en... toch al? Ook toen de eerste groepen mochten openmaken? Dus hoezo uh, nee, u... mijn, mijn envelop werd me uitgereikt. Oh, okay, die zat niet, niet onder mijn stoel, okay, maar ik zat wel enorm te zoeken onder die stoel okay. natuurlijk. Ja, uiteraard. Dus bij mij en mijn twee collega's die bij me waren, ontstond een lichte stress op dat moment. Maar gelukkig nadat uh, de, de, deze groep aan de beurt was geweest... Uh, kregen wij al vrij snel te horen dat... Uh... Ja, en u was neem ik aan niet ontevreden met dit bedrag? Nee, helemaal niet. Het, het was het bedrag wat we gevraagd hadden. Uh, het is een hele hoop geld, maar uh, uh, spullen in een museum opstellen... en zeker het museum wat wij hebben, wat zeer interactief is... Uh, is ook heel duur. Dat moet, moet, moet heel goed gebeuren. En uh, het is ook niet zo dat met dit geld uh, uh, het klaar is. Wij zullen zeker eenzelfde bedrag de komende jaren nog moeten verdienen en vinden... Ja. om het hele project te doen. Ja, want het hele project, u, uh, u heeft het daarover... Een, uh, een project waar wat u gaat doen, u gaat het geld besteden... onder andere aan het tentoonstellen van uh, de collectie... van het vo voormalige museum Energetica, is in 2007. Mm, enkele Ten objecten daaruit. Enkele objecten, u heeft die collectie ja. opgekocht in elk geval. Nou, overgenomen. Overgenomen, ja. ja. Heeft dat niet opgekocht? Overgenomen, nee, he? want dan, dan betaal je hem. Oké, okay, u heeft hem gekregen. Nou ja, we hebben, het, we hebben de, de collectie overgenomen van het voormalige museum. Ja, in van Ligetica. een vriendenprijsje. Ja, nou alleen al de verhuizing was 400.000 euro. Dus dat is niet iets wat je zomaar doet. Nee, oké. Okay. Um, want dat museum is dus ter ziele hè, in Helaas, 2007. Ja. En de voorzitter van dat voormalige museum, Jan Herens, uh, die legde inderdaad aan Radio Noord-Holland uit wat er uiteindelijk mis is gegaan toen. Ik ben in diverse technische musea geweest. In, in, in Wenen en in, uh, in Berlijn. En, en ik ken niets. En in het algemeen uh, is er, is er uh, wel belangstelling voor, voor de wat modernere technieken. Maar dit is echt een verzameling van, van, uh, van uh, technische apparaten. van de laatste eeuw. Hè? En daar is, uh, daar is onvoldoende belangstelling voor. En u denkt dat u wel belangstelling kunt krijgen? Wij hebben vorig jaar zomer een tentoonstelling gemaakt die heet. Uh, 100 jaar uh, het huishoudparadijs, 100 jaar elektrische apparaten in het Nederlands huishouden. Daar hebben we in de maanden juli en augustus uh, 130.000 bezoekers op gehad. Um, dus uh, op zich dit soort oudere objecten. De eerste boiler, gaskachels. Uh, zeker voor jonge mensen is dat niet heel erg interessant. Die vinden een iPhone mooie technologie. Mm -hmm. Je ziet niets en hij kan alles. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat je het in een verhalende context brengt. Dat je uh, uh, laat zien dat er in de periode 100 jaar geleden nog enorm werd, reclame werd gemaakt. Om zoveel mogelijk elektriciteit te consumeren en we eigenlijk al binnen een eeuw het omgekeerde moeten gaan doen. Dus als je het in een verhalende omgeving brengt... dan zie je dat er wel degelijk uh, uh, heel veel belangstelling voor is. En het vooral ook hele leuke onderwerpen zijn... om uh, ouders, grootouders die nog met die apparaten gewerkt hebben... of de eerste elektrische stofzuiger. Daar horen ontzettend veel verhalen bij. Er was ook het idee dat een huisvrouw met de komst van deze apparaten... zeeën van tijd zou krijgen... Nou ja, dan laten we ook zien dat die tijd integraal in uh, make-up opmaken... en uh, persoonlijke verzorging is gaan zitten. Dus de <laughs> tijd is niet ja, ja, bijgekomen, ja, vrouwen, maar ja. verplaatst. Nee, dus het probleem voor het museum waar, waar u net over sprak... is dat uh, ja, dat, dat waren hele uh, interessante objecten. En die werden beheerd door vrijwilligers. Maar heel veel dingen waren met stroom. Dus moest altijd met begeleiding voor kleine groepjes gedemonstreerd worden. Dus het was eigenlijk vrij arbeidsintensief. En het was voor 95 de vrijwilligers... Een dus op het moment dat de huisbaas, in dit geval de firma, Nuon ging opsplitsen in twee bedrijven en men huur wilde gaan hebben voor de ruimte waar het museum zat... was het eigenlijk meteen afgelopen. Dat was een heel, heel treurige zaak. Ja, Maar goed, u denkt nu... Uh, en sterker nog, u, het is uh, blijkbaar interessant gebleken al... Uit, dat, uh, hè, uit die tentoonstelling waar dus veel ja, bezoekers zijn dat gekomen... Heel leuk. Um, dat er wel degelijk hiermee ook, hè, met, met al die andere spullen ook... Um, uh, bezoekers te trekken zijn. Wat natuurlijk relevant is nu, hè, gezien ja. alle cultuurbeslommeringen. En, ja. uh, nou, de bezoekers die, die, die bij ons komen... Dat dat zijn veelal gezinnen met jongere kinderen. En die komen natuurlijk op, het, ja, op wat ze weten van Nemo. Wat ze zien in programma's waarmee, waaraan wij meedoen. Willem Wever of hoe zit dat. En die komen eigenlijk op onze interactieve tentoonstellingen af. Mm -hmm. En wat wij heel interessant vinden... is misschien om voor de ouders en grootouders die daarbij zijn... af en toe plekjes te creëren... waar je wat historische objecten hebt... en wat achtergrondinformatie. Want daar ontstaan gewoon hele leuke gesprekken... tussen die generaties. Die grootvader heeft misschien nog ander natuurkundeonderwijs onder, gehad... Uh, dan het elfjarige jongetje wat erbij is, of het meisje. He, dus wat wij zoeken is een manier om techniek en technologie... Uh, op zodanig manier te brengen dat mensen, en vooral jonge mensen... er geïnteresseerd in raken, gefascineerd door raken. Uh, het is echt voor ons land belangrijk dat voldoende kinderen... voor technische beroepen en beta-studies kiezen. Die, daar, zit, daar zijn de banen, daar zit de vraag. En wat uh, onze observatie is, is dat, dat in het Nederlands onderwijssysteem... daar pas heel laat aandacht voor komt. En kinderen maken eigenlijk al heel jong keuzes. Willen al heel jong, wil je al kunnen zien waar zit het talent of de interesse van het kind... Um, en dan is het in de Nederlandse situatie zo... dat uh, op de lagere school uh, in 95% van de gevallen... de les gegeven wordt door een juf... Mm -hmm. die eigenlijk niet op vrijdagmiddag scheikundeproefjes gaat doen. Want die heeft zelf in haar opleiding ook geen wisse natuurkunde gedaan of scheikunde. Dus u voegt echt wat toe, bedoel Dus, u dus eigenlijk... wij proberen eigenlijk in een informele leeromgeving... dat wat we in, in de formele wat tekort komt ja. op het prikkelen... om kinderen hiervoor te interesseren. En is het ook zo dat de Bank Giro Loterij ook daarom gedacht heeft, die Nemo, weet je wat... die gaan wij die miljoen gulden, of nou, uh, ik euro Zeker, geven. je moet een heel uitgebreide motivatie indienen. Het is niet zo dat je even een briefje stuurt van... wilt u mij... Uh, je, moet, je moet echt laten zien dat je het ook niet... of eigenlijk niet met, zonder die hulp zou kunnen doen... Dus het moet echt een toevoeging zijn op je, op je bestaande activiteiten... Die, mm -hmm. die, die nou eenmaal zo kostbaar is... dat de kans dat je dat ja. zelf zonder hulp kan doen niet, niet lukt. Want is het zo dat, hè, ik bedoel de bezuinigingen op cultuur... die zijn er, dat is een feit... Ja. Uh, dat u het door die bezuinigingen anders niet had kunnen doen? Nou... Um, dit soort projecten. Je hebt eigenlijk altijd je structurele programma's en kosten. En daarnaast wil je af en toe iets bijzonders doen. Een festival organiseren. Een, een hele bijzondere tijdelijke nieuwe tentoonstelling. Of een project waar je aan, aan kan meedoen met een ander museum. En dat soort bedragen zit eigenlijk nooit in je vaste subsidie. Nu krijgen wij sowieso maar weinig vaste subsidie. Want wij, wij zijn een museum wat voor 70% door onze bezoekers wordt betaald. Mm -hmm. Daarnaast krijgen we nog wat van, van bedrijven af en toe. Dus wij zijn niet zo sub subsidie. Afhankelijk veel musea ligt die verhouding andersom. Ja, ja, want hoeveel minder krijgt u dan procentueel gezien? Wij krijgen niets minder. Oké, okay, u krijgt zoveel als u kreeg. Ja, maar wij hebben in dit geval het voordeel dat we, omdat wij een museum over wetenschap zijn, dat onze bijdrage van de overheid komt van de W van wetenschap en niet van de C van cultuur. En de bezuinigingen vinden met name bij de cultuur plaats. De 200 miljoen en dan binnen de cultuur eigenlijk nog sterker bij de podiumkunsten dan bij de musea. Ja. Was het zo dat uh, gisteren werd dat dus verdeeld hè, met die mooie enveloppen. Um, werd er na afloop heel erg met elkaar vergeleken eigenlijk. Van zeg, hoeveel heb jij eigenlijk gekregen? Nou, het hoe grootste, ging dat? Het, het grootste gedeelte uh, zit in dat meerjarige programma. En die weten tot, uh, tot de euro wat uh, het Collega Museum krijgt. Dus het is maar een kleinere groep. Uh, uh, maar als zo'n groot museum voor een project heeft ingetekend... en er komt plotseling anderhalf miljoen voor die tuin of wat dan ook... dan zie je natuurlijk wel uh, sommige mensen licht jaloers... Uh, naar de collega kijken. Ja, en daar ja. waren natuurlijk uh, wel degelijk ook musea... die afhankelijk zijn van de zee hè, en niet van de W. Ja, met name. Wij zijn een uitzondering. En werd er veel gemopperd op Zijlstra? Want uh, morgen komt het ook in de Kamer, hè, al die plannen. Ja, nou, ik geloof dat de echte mopperfase een beetje voorbij is. De shock is wat, wat ingedaald. En gek genoeg zie je nu ook meer reacties in de trant van... het, het is niet alleen maar slecht, het levert ook... Een decor op waarin partijen uh, gaan samenwerken met elkaar, waarin toch creativiteit gezocht wordt, waarin mensen vechten om hun museum of theatergroep uh, overeind te houden. Aan elk en elk nadeel zit ze voordeel eigenlijk? Nou, ik denk dat dat wel, uh, kijk, ik ben tegen de bezuinigingen, maar ik ben een groot voorstander dat uh, van dat belastinggeld goed gebruikt wordt. Ja. En, en dat is daar ligt natuurlijk wel een punt dat er voor sommige dingen gewoon echt te veel aanbod en te weinig vraag was. Ja. He, dus kijk, wij zijn een museum met 500.000 bezoekers. Wij, bedoel, wij kunnen niet zeggen dat men ons niet leuk vindt. Nee. Zeg maar. maar er zijn ook hele kleine musea... Met, met, een, met, met een paar duizend bezoekers... waar toch heel erg veel geld bij moet. En dat je daar eens kritisch naar kijkt... en eens kijkt of het niet wat efficiënter... met elkaar te regelen is. En toch een goed cultureel aanbod, een goed kunstzinnig aanbod te creëren... dat is natuurlijk op zich niet alleen maar slecht. Tot slot, u, u heeft van oorsprong bent u een, een, een academicus... namelijk u heeft Engels, uh, Engels gestudeerd... Engelse taal- en letterkunde ja. waarschijnlijk, geloof ik. Hè? Ja. Uh, en dat in een volstrekte beta-omgeving. Ja, ik ben ook een absolute alfa. Ik ben uh, zelf een perfect voorbeeld van onze bezoekers... die eigenlijk van heel veel dingen van natuurkunde uh, niet zoveel meer weten. Maar hopelijk wel, net als ik een ontzettend nieuwsgierig mens ben... Ja. Die, die wel, als het maar op de goede manier wordt uitgelegd... dan vinden wij dat fantastisch. Maar wij kunnen het niet zo makkelijk snappen als de talentvolle beta... die een aangeboren wiskundeknobbel heeft. Ja, maar als we bij Nemo zijn geweest, weten ze we weer een heel veel meer, hè? Absoluut. Dank u wel en heel veel succes... Met alle plannen en met die uh, miljoen euro. Dank u wel. Dank u wel voor uw komst. Michiel Buchel, directeur dus van NEMO, het Wetenschapsmuseum in Amsterdam. Ja, dit was hem weer de uitzending van vandaag. Morgen woensdagavond zit hier mijn collega Ellis de Bruin. En voor meer informatie en ook terugluisteren kunt u terecht op onze site, 2dingen.nl. En Luc Ikings zit er klaar voor bij BNN Today. Hey, en hoe is het bij jou? Uh, koud. Gaat hij door? door? Wat ja. denk je? Uh, ik denk dat hij wel doorgaat ja, en ik toch? denk dat hij zondag wordt verreden. Oh. Maar nee, dat... het mag niet hoor, op zondag zijn. Nou, ja, dat wordt dan gezegd, maar ik denk dat, uh, dat ze het toch nodig hebben. Oh, hier, Henry Schut, die zegt uh, dat het wel mag ja, inmiddels. Mag het. Oh. Nou ja, deze discussie gaan we straks nog meer voeren. Dacht ik al, dacht ik al, Luc. <laughs> Onder andere met Erben Wennemars en nog met meer mensen uiteraard. We gaan het erover hebben. En we hebben het ook over Sting, Koens Die DJ bij 3FM. Die is daar op dit moment en hij is groot, groot fan. Dat allemaal zo meteen na het nieuws van half negen met Job Boot.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 Half mei moet hij terug om te horen welke straf hij krijgt. En wielrenner Alberto Contador weet nog niet of hij in beroep gaat... tegen de straf van twee jaar die hij heeft gekregen voor het gebruik van doping. Dat zei hij op een persconferentie. Wel wil Contador zijn carrière voortzetten. De Spanjaard is met terugwerkende kracht geschorst... waardoor hij onder meer zijn zege in de Tour de France van 2010 is kwijtgeraakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikkink, Het is dinsdag 7 februari, iets na half negen. Zo'n 11 centimeter ijs gemiddeld. Goedenavond. Erbe-Wennemars is ziek, echt heel erg ziek. Hij heeft last van de Elfstede Koorts. Over een uurtje vertelt hij hoe het met hem gaat. En in de Syrische stad Homs is het goed mis. Zometeen een Syrische politicoloog over de situatie in haar land. Ik duik de wereld in van het online daten. En serie liefhebbers in Nederland kijken uit naar donderdag. Want vanaf dan is de Amerikaanse tv-zender tv HBO hier te ontvangen. En Joost Kreugel ging naar Friesland. En ik ga mee met de tweede rajonhoofd in Balk. En dan krijg je even een heel goed beeld hoe druk de Nederlandse, maar ook de buitenlandse media... met de Friese Elfsteden toch bezig is. Het is echt absurd. Op dit moment speelt Sting voor een uitverkochte HMH in Amsterdam. 3FM. DJ Koen Zwijnenberg is groot fan en uiteraard is hij erbij. Ik sprak hem eerder vandaag over waar hij het meest naar uitziet. Ik kijk het meeste uit naar uh, het nummer Message in a Bottle. Dat is de, het beste nummer ooit gemaakt. En de kans dat hij het gaat spelen is 90%. Dus het wordt nog een beetje duimen draaien. Waarom zou hij het niet spelen? Nou, ik heb stiekem op internet wat setlisten bekeken. En, uh, ja, er komen heel af en toe setlisten voorbij dat hij niet speelt. Maar uh, ik, ik voel aan alles dat het vanavond goed gaat komen. We gaan voor je duimen en zo meteen spreken we weer. En dan gaan we naar de sport, Hendry Schut. Zal ik alle ijsdiktes maar uh, mm. achterwege laten nou, dan doe maar even hoor. Hey, Ik heb daar geen nieuw <laughs> nieuws over en kom. komen er vast straks nog op terug. Ja. Uh, wel schaatsnieuws en ook heel dicht bij de toch? want de kerstverse marathonploeg van KPN... Verschijnt, uh, verschijnt morgen niet aan de start bij het Nederlands Kampioenschap op Natuurreis. De ploeg met onder meer Mark Tuitert, Erben Wennemars en Jochem uitdagen werd deze week in Aller-El opgezet... omdat er nog één A-licentie vrij was in de topdivisie Marathon. Maar volgens de andere ploegen zou het initiatief onreglementair zijn... en daarom krijgen ze het kampioenschap te boycotten. Een van de ploegleiders, Pascal Vergeer, legt uit wat hen dwars zit. Nou, de irritatie is, is dat de sponsoren natuurlijk jarenlang de marathonsport ondersteunen. Ook in de, in de moeilijke economische tijd blijven ze gewoon tonnen en tonnen in deze sport steken. Alleen is het dan heel erg jammer dat die sponsoren die er zoveel voor doen... nu ineens voor een deel hun publiciteit zien weggaan... en verdampen aan een ad hoc opgezet team... Na overleg met de KNSB werd vanavond besloten dat de nieuwe ploeg niet meedoet aan het NK morgen. Maar dat ze wel welkom is bij de klassiekers op Natuurreis. Een van die klassiekers werd vandaag overreden. Dat was de eerste. De ronde van Duurswold werd bij de mannen gewonnen door Rob Hadders. En Fos Tama van de Wal was de snelste vrouw. Overigens maakt de Elfstedentocht niet officieel deel uit van de Klassiekers. Dus dat wordt weer een heel ander verhaal voor de heren Tuitent en Wennemars. Daar is die ploeg toch voor opgericht, toch? Eigenlijk ja, Om toe mee te doen met, de met die Elfstedentocht? Ja, we mee toch meedoen. Maar of dat dan lukt, dat is nog de vraag. Hm. Je mag toch verwachten. Dat lijkt me wel. Maar misschien vul ik dan iets te snel in. Hm. Johan Cruijff lijkt de zogenoemde fluwele revolutie bij Ajax door te kunnen zetten. De rechter oordeelde dat zijn collega commissarissen niet goed gehandeld hebben... toen ze Louis van Gaal aanstelden als directeur. Volgens de advocaat van Cruijff, Mike Jansen... is de uitspraak de definitieve nederlaag voor het kamp ten haven... dat Van Gaal heeft aangesteld. Nee, dus een knockout out absoluut, voor um, de raad van commissarissen. Althans, de vier andere leden. En eh, eh, eh, dat is absoluut een, een overwinning voor Kruijf. Het is duidelijk dat eh, deze vier commissarissen dit niet mochten doen. En, eh, eh, en, en dat heeft de rechter ook zo, uh, zo aangegeven. Maar, er is natuurlijk weer een maar in deze situatie. Peter Wakkie, de advocaat van de NV Ajax... vindt dat de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam... voor meerdere uitleg vatbaar is. Volgens hem zou de benoemingsprocedure ook opnieuw gedaan kunnen worden. Als je het opnieuw wil doen, dan kan het. Dus het is niet zo dat de besluiten tot de benoeming van vergaal Gaal en sturkenboon niet meer genomen kunnen worden. Als wij morgen, bij wijze van spreken zeg ik dan... een rvc vergadering bijeenroepen op een termijn van zes werkdagen... want dat moet, met een goede toelichting en een goede agenda... en die vergadering wordt gehouden... en Kruijver is daarbij aanwezig of als hij niet komt is dat zijn eigen keuze en er wordt gediscussieerd in een open setting... dan kunnen die benoemingen plaatsvinden. En wordt dus zeer waarschijnlijk binnenkort weer vervolgd. En de Spaanse wielrenner Alberto, Alberto Contador... heeft vanavond op een persconferentie in zijn geboorteplaats Pinto gereageerd... op de schorsing die hem gisteren met terugwerkende kracht werd opgelegd. Hij liet weten dat hij in ieder geval doorgaat met fietsen... en overweegt om in hoger beroep te gaan tegen deze straf. Door die schorsing van twee jaar met terugwerkende kracht dus... raakte Contador zijn toerzegen van 2010 kwijt. En mag hij tot 5 augustus... Aanstaande van dit jaar dus niet koersen. Dat was het. Nou straks uh, na tien heel veel kou en ijs en Zeker. afsteden. Meer over meneer Wakkie en de ijswakjes. Ja, ja, precies. Radio 1, PNN Today blijft erg onrustig in Syrië. Voor de vierde dag op reis zijn er hevige gevechten in de stad Oms. Iba Abdo werd geboren in het noordoosten van Syrië... en kwam tien jaar geleden naar Nederland... in navolging van haar vader, die politiek vluchteling is. En ze volgt uiteraard de ontwikkelingen in Syrië op de voet. Goedenavond, Iba. Goedenavond. Hallo. Ja, het laatste nieuws van vandaag is dat de Nederlandse ambassadeur... door minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... is teruggeroepen naar Nederland. Wat, wat, wat, wat vind je daarvan? Klopt, dat is een, een, een goede stap. Uh, Nederland, maar ook Frankrijk, uh, Italië, Spanje en de golfstaten hebben vandaag hun ambassadeurs teruggetrokken en de Syrische ambassadeurs in die landen uh, het land uitgezet. Dat is een, een, een goede stap, het opvoeren van het diplomatieke isolement uh, op het regime. Maar natuurlijk, er zijn meer stappen nodig om dit regime echt een beetje aan het wankelen te brengen. Hmm. Jij uh, en... volgt daar de ervaring op de voet. Hoe doe je dat? Doe je dat door het nieuws hier te volgen of spreek je ook mensen in Syrië? Beide. Ik spreek zowel mijn uh, vrienden en familie uh, in uh, Syrië uh, regelmatig, maar ook door het volgen van uh, Facebook, uh, Jazeera en Al Arabiya en alle mogelijke uh, ja, media om uh, op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Mm -hmm. En de situatie uh, daar in Homs, vooral in, in de voorsteden van Damascus, is erg slecht, zoals u uh, uh, hebt gevolgd in de afgelopen dagen... Uh, Huizen en ziekenhuizen worden gebombardeerd. Uh, er is dringend behoefte aan medicijnen en voedsel. Sluipschutters schieten op alles uh, wat beweegt. Uh, in de afgelopen weken hebben, we, hebben we ook gezien dat uh, nou ja, complete families eigenlijk uh, worden gewoon afgeslacht uh, in hun huizen. Het hm. is uh, dus, um, ja, onwerkelijk wat, wat dit regime bereid is om te doen om, uh, om in... Uh, ja, in de wacht te blijven. Ja, en de mensen die jij daar spreekt, vrienden, familie, neem ik aan. Wat, wat, hoe, hoe, ervaren wij hoe ervaren zij dat de situatie? Ja, uh, sommige mensen, sommige uh, familieleden en vrienden die, uh, zijn met de revolutie, de anderen zijn er tegen. En met de demonstraties, de anderen zijn er tegen. Uh, ja, verschillende uh, berichten hoor ik dan. Maar het is een beetje moeilijk om te kijken, om, om echt te weten te komen wat ze uh, in het hart, uh, uh, wat we in hun hart uh, uh, vinden van, uh, van deze toestanden. Uh, Want Ze durven niet eerlijk te zijn. Ze, ze durven niet eerlijk te zijn, nee, maar, maar ook het, het feit dat. In Syrië zijn er verschillende groepen mensen, hè? mensen die uh, profiteren van, van het bestaan van het regime, van het regime economisch gezien, uh, minderheden, christelijke minderheden, maar ook uh, uh, droezen, die simpelweg bang worden gemaakt uh, door het regime, van ja als ik wegga komen de islamisten aan de macht of de, uh, de radicale groepen die jullie vrijheden gaan inperken. Dat zijn propagandaverhalen die, uh, die niet uh, waar hoeven te zijn. Ja, ja dus ze dus, wordt ook eigenlijk een beetje veel... bang gemaakt over wat er hierna dan komt. Precies, ja. ja, En Het, het syrische regime heeft dan al 40 jaar lang het verdeel- en heerspolitieke strategie toegepast, hè? mensen tegen elkaar opzetten en dat, dat kan hij mooi doen in Syrië, omdat er in Syrië heel veel verschillende etnische en religieuze uh, minderheden zijn en die kunnen mooi tegen elkaar worden opgezet, zodat hij hè, in de mag aan de macht blijft. Um, en dat zie je nu ook, hè? dus dat niet alle mensen in Syrië tegen hem zijn. Uh, het, het propaganda machine is uh, zo sterk in Syrië dat... Uh, dat uh, mensen gewoon compleet worden gehersenspoeld... en niet weten uh, wat ze aan het doen zijn. Ja, dan, dan uh, lijkt het een beetje, als jij dat zo vertelt... Dat er, toch, dat er toch ook niet alleen maar van binnenuit moet komen. Wat moet er nog meer gebeuren, vind jij? Wat moet er nog meer gebeuren? Ja, vooral nu, hè, na uh, de Russische, Russische en de Chinese veto... in de veiligheidsstaat uh, van twee dagen geleden... Uh, moet er nu snel worden opgetreden. Het, het tijdsaspect is, is heel, heel erg belangrijk. Want deze fase is heel gevoelig... Um, uh, de algemene vergadering van de Veiligheidsstaat die moet nu worden benaderd om uh, eigenlijk uh, de, de, een veroordeling uit te spreken over de daden van het Syrische regime. Omdat om mm -hmm. de Veiligheidsstaat um, uh, ook moet er steun worden gevraagd voor het uh, ondersteunen van het vrije Syrische leger. Dat zijn de gedeserteerde soldaten die weigeren te schieten op de eigen bevolking. Die zich afscheiden en met hun wapens. Hè, en die nu zich, uh, het hun eigen handen hebben om de mensen te beschermen. Daar waar het internationaal gemeenschap faalt om, om deze plicht op zich te nemen. Uh, en deze de, de groep gedeserteerde soldaten hebben wapens nodig. Hè, de wapens zijn geavanceerd. En uh, logistieke hulp is ook uh, nodig. Dus uh, daar kan uh, geholpen worden. Maar natuurlijk ook het opvoeden van. Uh, het economisch isolement, het erkennen van de Syrische Nationale Raad. Hè. Volgens mij wordt het nu uh, tijd om de oppositie te erkennen officieel. En, uh, uh, um, en om uh, het eigenlijk aan te krijgen bij, bij strafhof, ja. het internationaal ja, strafhof. Omdat de legitimiteit van dit regime is volledig uh, uh, zoek. Er moet nog dus, een hoop uh, gebeuren, dat weten we natuurlijk wel. Maar we blijven het ook volgen de komende, uh, de komende tijd en de komende dagen. Dankjewel, Iba. Graag gedaan. Zometeen uh, meer over Sting, die zat vroeger in de police. Koen Zwijnenberg is helemaal fan van hem en vooral van dit liedje. Police, met uiteraard Sting in de geledere Message in a Battle. En zojuist is begonnen in de HMH het concert van Sting. strak uitverkocht, want Sting is nog steeds ontzettend populair. En een grote fan is 3FM-DJ Koen Zwijnenberg. Ik sprak hem vandaag eerder, want hij zal en moest natuurlijk bij dat concert zijn. Koen, goedenavond. Goedenavond. Wanneer hoorde jij Sting voor het eerst? Uh, live, bedoel je? Ja. Uh, dat is nog niet zo lang geleden. Nee? D nee, nee, dat was in 1997, meen ik. Want toen kwam hij met zijn police weer bij elkaar... Uh, en traden ze ook op in de Amsterdam Arena, en daar zag ik hem voor het eerst. En daar speelden ze overigens Message in the Bottle als eerste nummer ook. Dus jij was meteen klaar? Je was eigenlijk meteen, dit is het... Uh... Ja, de tranen sprongen me in mijn ogen. Ik, nee, maar serieus, ja, serieus? Ik, ik wist even niet meer hoe ik het had. Wanneer maar... ben jij fan geworden van Steam? Nou, ik, um, ik speelde vroeger in een bandje, yeah. daar wil ik eigenlijk liever niet meer aan herinneren. Worden. Hoe heet het bandje? <laughs> uh, Pressure Relief Volf. Okay. ooit een keer op een blauwe maandag bedacht. Uh, nou, dat was een beetje. Muziek maken is het leukste wat er is. We waren echt niet heel goed of zo, maar het was wel heel leuk om te doen. En we werden gecoacht door, uh, door, door, door uh, Kees van der Poel, heet hij. Dat was een beetje onze bandcoach. En hij was groot fan van Sting. Dus wij werden een beetje nou ja, aangestoken met zijn enthousiasme. En we zijn ook liedjes gaan spelen, waaronder Message in the Bottle en uh, Don't Stand So Close to Me van de Police. Mm -hmm. Ja, en, uh, en dan kom je er gewoon achter. Dan ga je die nummers ga je dan uitpluizen. En dan kom je erachter hoe goed het is. We hebben net Messers in de Bottle gedraaid en Don't Stand So Close To Me We hebben een fragmentje van Luister Even Mee. Kijk, ik vind het leuk hoor. Ik vind het leuke muziek. En ik zie uh, de regisseur, oh, okay. die zit al met zijn luchtgitaar en zo. Maar wat, is hier, nou zo, wat is hier nou zo briljant aan? Je wil zeggen dat het, dat het gewoon eigenlijk een beetje saai is. <laughs> nou ja, kijk, het, is wel, het kabbelt <laughs> wel aardig weg, ja. Ja. Nee, ik, ik ben het helemaal een beetje eens. Het is ook helemaal niet rock'n'roll om te zeggen dat je Sting goed vindt. Nee. Weet je, zo is het gewoon. Maar uh, nou ja, ten eerste zijn stem. Hij zingt moet je horen hoe hoog dit is. En probeer eens zo hoog... No, no, no. No. Nee, je komt er bijna nee, niet bij. Nee. Het is een halve kastraatzanger, die man. Maar eh, daarnaast is het gewoon de, de ritmesectie. Dus dan heb je het over drums en bas. Dat is gewoon echt fantastisch. En de drummer van de Police, dat is echt... Stuart Copeland, een held, weet je. Als je hem tekeer ziet gaan... Ja, de, de meeste drummers kunnen dat niet. Maar het is wel een beetje muziek. dat ben ik met je eens. Ja, want als jij dan straks bij dat concert staat... dan uh, neem ik aan dat je een van de jongste bent, misschien wel. Nou ja, goed, ik ben inmiddels ook alweer uh, 31. <laughs> dus, uh, nou ja, weet, weet ik niet hoor. Ik, ik ken toch ook heel wat jonge mensen die de police heel erg gaaf vinden... en die Sting... Weet je, Sting is toch gewoon een, een muziekheld... en stiekem denk ik ook wel een beetje voor iedereen. Schaam jij je wel eens voor jouw uh, uh, Sting-fanschap? Wat ja, is dit nou? Het ja, ja, zou kunnen, toch? Nee, totaal niet. Nee? nee je natuurlijk. komt er open vooruit? Ja, zeker. Ja? Ik schreeuw het van de daken als het moet. Ja. Ja. Stond je ook verhaal bij Symfonica Russell, bijvoorbeeld? Want toen uh, was hij er ook in Nederland. Nee. Nee? Waarom niet? Nee, nou ja, omdat dat, uh, dat sprak me toch wat minder aan. Weet je wat is? Sting heeft ook zijn tijd gehad dat hij er ging experimenteren... en dan stonden de bewijzen van spreken... Uh, uh, allerlei vage instrumenten en gek, gekke dingen, weet je wel. En ik hou gewoon heel erg van, van de, de, de basis. En vanavond staat hij in de HMH met zijn back-to-base tour. En dan, dit is gewoon de basis. Dit zijn de liedjes zoals je ze wilt horen. En Symfonica en Rosso, dat is, dat is een leuk concept... maar ik dacht, ik was toch een beetje bang voor een deceptie... Mm -hmm. En uh, ja, daar had ik gewoon niet zo zin in. Weet je. Ik, wil, ik wil Sting gewoon zo zien en, en genieten. En, uh, nou, dat, dat gebeurde daar niet. Dat gebeurde bij de, bij de police toen ze in de arena kwamen wel. En het gebeurde een paar maanden geleden op Curaçao ook. Toen heb je hem nog een keer gezien. We hebben hem ook gezien bij het North Sea Jazz Festival op Curaçao. De, de tweede editie. En, uh, ik was daar met vrienden en ik zei ook van... nou, jongens, laten we er rekening mee houden dat hij niets van de police speelt... Want ja, het is een jazzfestival en Sting. En het, het zou best wel experimenteel kunnen gaan worden. Nou, hij kwam op. Hij begon met Message in the Bottle. En daar sprongen de tranen weer in mijn ogen. Ja? Ja. Waar, waar komen dan die tranen vandaan? Wat is dan. Want dat, het is ja, natuurlijk ja. goed. Maar is het dan ook iets wat, wa, wa, wa, waardoor nee, je weer. Ik, ik heb daar niet het hele nummer staan, nee, ik, Janko. Ik, ik, ik had gewoon een brok in mijn keel. En dat komt ook omdat ik als 14-jarig Jochie natuurlijk dat, dat nummer zelf heb staan zingen. Dat was verschrikkelijk slecht. En dat ga ik ook niet nu doen. En mm -hmm. dat moet je ook niet Ik zeker zal het niet vragen. Niet vragen, hè, nee, maar. Ja, en het is toch, weet je, de police is de rode draad door mijn... Uh, nou, ook een beetje door, door mijn radioloopbaan, weet je wel. De, de, de, dat nummer komt altijd terug. En nou ja, de, de, het is ook een beetje... Voor mij is de popmuziek daarmee begonnen. En als je dan daar je held ziet staan die dat nummer doet... Ja, dan uh, dat doet het wel wat. Half acht, heb jij een afspraak? Ja, maar of ik het haal, weet ik niet. Ja, ja, ik kan mag, hem ontmoeten, Ik mag hè, hem half ontmoeten. acht. Ja, joh. Maar daar heb ik dus ook heel lang over nagedacht. Want ik dacht, ja... Wat, wat wil je hem vragen? Ik wil hem niks vragen. Nee. Nee, joh. Ik, ik, je, weet je, je grote muzikale held moet je eigenlijk niet ontmoeten, heb ik wel eens geleerd. Want dat kan alleen maar tegenvallen. Weet je, dat soort ontmoetingen. Soms is hij nors of, nou ja, of vervelend precies. doet hij tegen je. Je weet hoe het gaat. Weet je, je komt zo'n kamertje binnen, daar staat hij dan. En dan geef je hem handje en dan zeg je: Goh, man, ik vind je te gek en ik waardeer je. En noem het maar op, mag ik met je op de foto. En dan valt het. Ja. Dodelijk stil. En dat hoort hij natuurlijk ook elke dag, dit ja, dat soort dingen. Ja, precies, precies. Dus ik, ik kijk het meeste uit naar zijn concert. Alleen ja, een foto met sting, ja, die gaat toch wel boven mijn bed. Dus je gaat toch nog wel stiekem iets harder rijden, misschien haal je. Het. Ik ga met 200 km per uur richting de Hama. Ik wens je veel plezier, veel succes. Als Dank je, hem spreekt, je spreekt, doe hem er goed. Doe ik. BNN Today. Koens Weinberg, goedenavond. Hi, Luke, goedenavond. Ik, ik hou het kort, want het concert is al begonnen, maar je hebt hem ontmoet, hè? Ja, man, ja, dat was wel... Uh... Ja, het is altijd een raar moment, weet je wel, want wat moet je, je zo'n man vertellen? En, uh... Maar goed, uh, ik sta met hem op de foto en ik heb hem uh, een handje gegeven, dus dat, dat vond ik toch een hoogtepuntje. Heb je nog iets tegen hem gezegd? Uh, ja, mag ik met je op de foto? <laughs> en dan... nee, ja, weet je, je, je staat er met een paar hoge pieven van de platenmaatschappij en, uh, en hij, vertelt, hij vertelt gewoon even wat, dat hij nog nooit hier heeft gespeeld en dat hij ernaar uitkijkt. En weet je, het is, het is totaal niet boeiend. Maar ja, het is toch volgende weet je wel. Dus ik, uh, mijn dag is, uh, is goed. Hartstikke goed. Gaat van het uh, concert genieten. Dankjewel. Oké, okay, doei. Doei doei. Ja, hebben Wennemars is ziek. Heel erg ziek zelfs. Hij heeft uh, de alstede koorts en het is echt enorm ernstig. Zometeen vertelt hij over zijn dag van vandaag. En Sex in the City, Sopranos, True Blood... al die top tv-series komen van de Amerikaanse tv-zender HBO. Vanaf donderdag is de zender ook in Nederland te zien... en serie-liefhebbers worden daar erg zenuwachtig van. Zometeen hoor je alles over HBO. Kijk ook mee op onze webcam radio1.nl en dan klik je op webcam. En nu uiteraard eerst de dag van Joris Kreugel. Waarschijnlijk heb je er nog helemaal niks over gehoord, gezien of gelezen. De Elfstedentocht. Ik word er eigenlijk ook een klein beetje gek van. Die media hype. Maar aan de andere kant maakt het me ook wel nieuwsgierig. En ik ben nu toch afgereisd naar Friesland, naar Balk. Ik sta hier een beetje op het water te kijken, op het ijs. In het tweede rajonhoofd sta ik een beetje te observeren hier van de Gaasterplas. Plas. En iedereen wil wat van die man. Je rijdt die kant op. En daar kun je gewoon het terrein oprijden. Dag Joris Kreugel. Nou, oh, dan gaat de telefoon weer. Hou ja. ik heel komaan. Goedemiddag. Ja, om zeven uur ook nog een hart van Nederland, geloof ik. Een heel klein, uh, kort uh, interviewtje. En met mij zo van BNN. Druk, hè? Ja, <laughs> ja dat, is, dat is niet misselijk. Het <laughs> lijkt wel een, uh, een hype. Het is een hype. Ik denk, ik ga even naar Balk toe. Ja, natuurlijk. Nou, je bent ja. van harte welkom. Ja, nou, hier, ja een hartstikke leuk plaatsje. En we staan hier midden op het ijs. En, uh, we staan erop. Het is hier dus, uh, wat mij betreft uh, groen licht. Ja, wat uh, mij betreft dit gedeelte wel, ja. Maar ja, we hebben ook nog een gedeelte midden in het bos... waar het maar drie, vier centimeter is. En dat is toch wel iets te weinig. Nou, pak even de telefoon op ook heel kwaad. Misschien kan je het beste contact opnemen met de oude Hoekstra. Die is ik uh, volop bezig op het ogenblik om de zaken al te krijgen... met alle mogelijke materialen en dergelijke. U bent... Ik moet even de ijsmeester even spreken over de algemene toestand. Ook de wethouder, uh, moet die... ook even wat vragen. <lacht> <lacht> maar uh, best wat tevreden door de gang van zaken? Nee, joh. Uh, <lacht> hey, ik had een vraagje, meneer Hoekma. <lacht> uh, want uh, u gaat vanavond niet naar Hilversum, hè? Nee. Uh, wat ik eigenlijk om half acht wil doen voor het RTM Nieuws live... in de uitzending, is even prikken. Oh, weer prikken? Voor het uh, Live gesprek in het nieuws. Gaat dat lukken, denkt u? Ja, denk ik wel, ja. ja hallo. Ik sta net met, uh, bezig met uh, BNN uh, met een interview. We en, uh, uh, en ondernemen is... wat pogingen, maar het lukt niet echt. Over, zo, over een kwartier lukt het wel, afgesproken. A associated Press. Meneer Joek, succes. Ik geef even een broodje eten bij de snackbar en ik zie je vanavond. Doe dat. He, he. Hoe is ja. het leven? Het is hectisch, hè? Het, ik ga, uh, even uh, een balk. Ja. Nou ja, toch nog eens even kijken wat er nou precies aan de hand is. Ja. Nou ja, er is genoeg aan de hand. Ah, wacht even, de telefoon gaat weer. Ja. Pak hem even op, zou ik zeggen. Ook Hilke maar. Ja, hoi. Wanneer wou je langskomen? Prima, zie zien nu zo. Dat was Reuter. Ik denk dat ik op het ogenblik op ongeveer 30, 35 uh, media uh, zit. En, en leuk blijven. Ik heb een kleine vraag aan deze manier. Maar ja, nou uh, ja, stel je vraag ook maar tussendoor. Ik, ik ben eigenlijk nog wel benieuwd uh, of er nog ergens... Uh, de werkzaamheden zijn dat het ja. ijs sneeuwvrij gemaakt wordt. De ja. kaart kan ik je heel makkelijk aangeven okay, ja, waar de het is. De die heb ik in de auto liggen. Ja, maar ik, ik heb hier ook nog wel een Oh, prima. Ja, ja, we natuurlijk. gaan even nog een bakje koffie, ons. Bakje ja, koffie ja. met uh, Auken. We zijn een kopje koffie voor jullie pakken. Dit is gewoon vrijwilligerswerkers, dus wat je allemaal aan ja. het doen bent. Ja. Heb je vrijgenomen of hoef je niet nee, meer te werken? Nee, ik hoef niet meer te werken, jammer genoeg. Oh, nou dat heb je niet in ieder geval weer een keer wat te doen. Ik ben 66, dus. Wie uh, dus, uh... je telefoon? Nou, ik ook niet op, hij is leeg. Ja, maar dat is niet leuk, want ik had met de associate de afgesproken... dat hij mij over een kwartier weer kon bellen. Zal ik mijn verslag uh, even bellen? Ja. Nee, je moet even naar huis. Ik woon hier op nummer 7. Dus dan moet hij even op de oplader. Moet ik het even voor je halen? Ja, moet je naar uh, nummer 7 gaan. Mijn vrouw is wel thuis. Ja? Dat ze me even op een batterij zit. Let ja. jij op mijn tas? Uh, ja, ik ja, let ja? op je tas. Ik in balk right now, en I have een rijonderhoofd with me. So, you can talk to him. Oké, okay, here it comes. Ja. Wat een vriendelijke man, die Auke. Om de hoek, zei hij. Goeiedag. U bent de vrouw van Auke, hè? Heeft u nog iets aan hem in deze dagen? S'nachts. Succes, hè? Ja, dag. Die had geen zin in pers. Maar Auke maakt alles goed, natuurlijk. Dan geef ik de telefoon weer aan uw collega. Tot ziens. Ik heb je telefoon, die ligt dus nu aan de oplader. Mooi. Ja, dan ben ik eventjes uh, mobiel niet te bereiken. Dat is, uh, dat is natuurlijk wel vervelend. Ja, wat ga je dan nu doen, nu je mobiel even uh, op is? Uh, nou, even mijn koffie opdrinken, een checkje draaien en die oproken. Mooi is het, hè? Ja, schitterend. En nu vooral met zonnetje erbij. Wat wil een mens nog meer? Eigenlijk lijken we wel hartstikke gek hier bij de media. Zowel binnen als buitenland. Auken wordt door iedereen gebeld hoe het ervoor staat. Hij blijft er vrolijk onder. En ik hoop dit weekend dat hij doorgaat. Want ik vind het echt een fantastisch evenement. Maar aan de andere kant ook weer prettig. Want dan zijn we er ook weer vanaf. En dan kunnen we ons op andere dingen concentreren. En het is een wonder dat hij niet Erbe Wenema's tegenkwam. Die was er ook natuurlijk de hele dag daar in Friesland. Zometeen praten we met hem. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er hashtag durf te vragen achter. En wij plukken iedere dag een vraag van Twitter. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Waarom zijn de enveloppen van de Belastingdienst eigenlijk blauw? Hashtag durf te vragen. <truim> Wim van S, hoofdpresentatie, Belasting en Douane Museum. Er is uh, begin van de 20 e eeuw een, uh, gekozen voor een, uh, een kleur voor de belastinganvelop. Die sterk en duidelijk te onderscheiden moest zijn van het overige brievenverkeer. Uh, bij de invoering van de inkomstenbelasting van 1914. Toen kregen ineens veel meer mensen. een aangifte of een aanslag. inkomstenbelasting op de deurmat. Uh, en door de toename kwam de toenmalige. Ja, de landsbestuur tot de conclusie van. nou dan moeten we een signaalfunctie aan geven. Die enveloppen van de dienst, die moeten opvallen. En daarom is er een, in die tijd voor een blauwe envelop gekozen. durf te vragen. Uh, jongen, 29 jaar. blond haar. Sportief type. Gespierd, ja, gespierd. Muzikaal ook. Humor. Veel hobby's. Zoekt tito vrouw. Had mijn profieltekst kunnen zijn als ik mij had ingeschreven op een dating site. Ik weet niet of ik er ontzettend veel vrouwen mee had kunnen krijgen. Maar zometeen krijg je een lesje. Hoe moet je daten op een dating site? En hoeveel mensen doen het eigenlijk? En of is het wel populair? En... Heb je er eigenlijk wel je echte liefde mee te pakken? Dat allemaal zo meteen, en ik zei het al: Erbe maar straks ook over zijn tocht Koorts. Dat allemaal na het nieuws met Job Boots van 9 uur. En.